Die vragen waar alles eens begon. Kinderen vragen hoe ver is de zon. Wie weet het antwoord? De vragen gaan tot God. Hij het antwoord, de zin van ons Lord. Niemand begreep zijn woord, zijn stem werd niet gehoord. Luister naar wat hij zei. Wachten Tot morgen hun iets brengt. Bang zijn hun nachten met duister verleid. Hier ligt het antwoord. Zij stelden hem de vraag. Hij gaf een antwoord: leef nu. Zijn woord, zijn stem werd niet gehoord. Luister naar wat hij zei. Dit bedoelt.